1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Waar werken ZZP'ers het liefst? Economisch geograaf Karen de Vries zocht het uit. En ik praat zometeen met haar over dit onderwerp tijdens de werklunch. Nu het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Reisbranche zet vraagtekens bij aparte reisverzekering voor ziekte in het buitenland. uur meer krijgt extra water vanwege droogte. En Svangirai noemt verkiezingen in Zimbabwe een vars... Het is zonnig en droog en zomers tot tropisch warm. 25 graden op het strand en 28 tot 32 in het binnenland. Het blijft nog lang warm vanavond. En ook morgen is het weer zonnig en warm, 32 tot 35 graden. Aan zee 28 en morgenavond neemt dan de kans op onweer toe. Morgan s de belangrijkste tegenstander van Robert Mugabe, noemt de verkiezingen van gisteren in Zimbabwe een fars. De verkiezingen zijn volgens hem geen weergave van wat het volk wil. Het is een sham election that does not reflect the will of the people. It is our view that this election is null and void. This is not the moment to celebrate. This is the moment to be sad. Een moment om verdrietig te zijn, zegt van Giray. Correspondent Els van Gelder. Waarop baseert van dat denk je? Ja, wat hij vooral eigenlijk zegt is dat de verkiezingen niet geloofwaardig geweest zijn... omdat de lijst met stemgerechtigden niet klopte. Ik bedoel, er is, is vrij uh, campagne gevoerd en er is weinig geweld geweest... hoewel de media hier niet vrij is. Dus wat dat betreft kon Zwangerij niet zo goed zijn stem laten horen. Maar hij zegt vooral, het is vooral een administratief probleem. De lijst van stemgerechtigden klopte niet. Veel Zimbabwanen zijn weggestuurd bij de stembus omdat ze niet op de lijst stonden. Ja, en daardoor denkt hij dus dat hij stemmen verloren heeft. En wat zegt de kiescommissie daarover in Zimbabwe? Want die hebben ook wat gezegd inmiddels. Nou, de kiescommissie, die, daar wachten we nog op. Die zou inderdaad al een verklaring hebben afgelegd... als een twee uur geleden. Maar uh, helaas hebben ze dat uitgesteld. Uh, op dit moment ben ik bij een persconferentie... waar uh, belangrijke waarnemers uit de regio nu een verklaring uh, afleggen. Uh, tot nu toe wat de voorzitter daarvan gezegd heeft van Sadek... Uh, is inderdaad, uh, ze bevestigen dat er veel mensen zijn... die niet hebben kunnen stemmen. En dat die lijst echt een probleem is geweest. Maar ze zeggen ook, het is in ieder geval vredig en koom geweest. En dat is geen intimidatie. Geweest. En wat Van Rauw vooral zegt, uh, van ja, het uh, kan dan wel vredig zijn, maar dat betekent niet dat de verkiezingen geloofwaardig zijn. Dus daar zit een groot verschil in. En ja, dus die afwachten hoe uh, de waarnemers dat nu verder gaan interpreteren. Ja, en wat die kiescommissie dan allemaal gaat concluderen, uh, die nog steeds moeten gaan uh, spreken. Alice van Gelder, dankjewel. Mensen die buiten Europa reizen... moeten binnenkort een aparte verzekering afsluiten voor ziektekosten. Minister Schippers gaat dat volgende maand voorstellen aan de Tweede Kamer. En door de werelddekking, zo heet dat dan, uit het basispakket te halen... denkt de minister jaarlijks 60 miljoen te kunnen bezuinigen. Op de zorgkosten in het buitenland. Ik praat erover met directeur Frank Oostam van de ANVR... de brancheorganisatie van reisondernemingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het voorstel van de minister? Ja, ik vind het een slecht voorstel. Um, um, ...het maakt het reizen duurder... ...en daar zijn we natuurlijk nooit een voorstander van... ...maar het is ook niet in het belang van de vakantiegangers zelf... ...want wij merken gewoon dat er toch redelijk veel vakantiegangers... ...onverzekerd op reis gaan... ...en door nu die werelddekking te schrappen... Uh, krijg je nog meer mensen met dat, uh, met dat probleem? Dat betekent gewoon extra belasting voor het bedrijfsleven. Want wat krijg je dan als iemand dan in het buitenland ziek wordt en geen dekking heeft? Ja, nou ja, dan heb je dus echt een probleem. En uh, onze tool-operators hebben op basis van een wettelijke verplichting de, de, de, de plicht om te zorgen voor uh, de vakantiehanger zelf, op de plek zelf, als hij in een probleem komt. Uh, als die dan niet verzekerd is, ja, dan wordt en die toeroperator enorm belast, uh, extra belast, om hem toch uh, op een of andere manier goed te verzorgen. En daarnaast die vakantieganger komt extra in de probleem, omdat vaak uh, uh, uh, zorg in het buitenland duurder is. Daar sluit je namelijk een, zorg, een, een, een reiskostenverzekering af, dus duurder is dan in Nederland. Ja, en uh, een deel van die 60 miljoen die Schippers wil besparen, komt dan voor een deel op het bordje van de reisbranche terecht? Ja, ja, het is, het is een beetje, ja, misschien korter de bocht, maar zo voel ik het echt. Een beetje, het is toch over de rug van vakantiegangers uh, uh, geld verdienen. Dat is, dat is gewoon jammer. En daarbij moet ook nog worden opgemeld, opgemerkt dat kijk, het gaat om een werelddekking. Alles buiten Europa. Maar dat betekent ook dat hele belangrijke bestemmingen zoals Turkije bijvoorbeeld... buiten die dekking komen te vallen. Maar er gaan vele honderdduizenden vakantiegangers naar Turkije. Het betekent gewoon een verhoging in de prijs. Uh, voor, een, voor, een, voor een vakantie. En dat kan een belemmering zijn voor mensen om nog op vakantie te gaan. Ja, daar lopen de onderhandelingen nog over, hè? Turkije en Marokko, ja, die doen daar moeilijk over. Ja, niet voor niks, want de belangen daar zijn natuurlijk heel groot. Ja, wat kunt u nog doen om, uh, om dit ja, misschien te beïnvloeden tegen te houden? Ja, nou ja, het, het, het, het moet nog in de Kamer, dus we zullen met, uh, met wat politieke partijen uh, gaan kijken... of we die, die maatregelen nog kunnen keren of in ieder geval nog kunnen bij, uh, bijstellen. Uh, ja, dat is de weg die ons openstaat. Nou, we gaan ervan horen, hoop ik. Meneer Oosdam van de ANVR, dank u wel. Graag gedaan. Pakistan en Amerika gaan weer met elkaar praten over veiligheidszaken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry gezegd. Die is nu op zoek in Af Islamabad. Hij sprak met premier Sharif onder meer over de Amerikaanse drone-aanvallen... op Pakistaans grondgebied. Dat overleg tussen de twee landen lag stil. na een Amerikaans bombardement in 2011 op een Pakistanse post aan de grens met Afghanistan. En daarbij kwamen 24 Pakistanse militairen om het leven. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het is warm, het is droog, ik vertel u niks nieuws. En dat geeft problemen bij het Veluwe Meer. En daarom wordt er in het Veluwe Meer de komende vier dagen flink extra water bijgepompt. Willem van Dijk is hoofd waterbeheer bij het Waterschap Zuiderzeeland. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het al begonnen, dat pompen? Ja, we hebben uh, gisteravond om 11 uur gestart met het uh, aanzetten van tenminste één pomp in Gemaal-Lovink. En hoeveel water moet erbij? Nou, de totale hoeveelheid weet ik niet, maar uh, we gaan vijf dagen achterin uh, water inlaten vanuit het Markenmeer, wat dan via de kanalen in de polder naar Gemaal-Lovink stroomt. En op die manier uh, zal bekeken worden of uh, daarmee het pijl in de Vedewerrand meren. En ook de waterkwaliteit weer verbeterd kan worden. Ja, want daar gaat het om, hè? die kwaliteit en dat het water anders te laag komt te staan. Ja. En gebeurt dat vaker, dat water bijpompen in het Veluwe Meer? Uh, we hebben dat de afgelopen jaren vaker gedaan. Dus van droogte. We hebben het ingelaten hebben vanuit het Markenmeer en op die manier het uh... De verbinding is, is niet zo best. Gedaan. De verbinding is niet zo best, moet ik eerlijk bijzeggen. U hoort mij nog wel. Ik hoor u nog wel. Ja, ja. oké. Okay. Nou, af en toe valt u een klein beetje weg. Dan vraag ik mij af, hè. dan pompt u water in het Veluwe meer. Maar komen ze dan in het Markermeer weer niet in problemen? Nee, de hoeveelheid water die wij uittrekken uit het Markermeer is niet zo heel groot. Er is voldoende water in voorraad om de hoeveelheid water die wij naar het Veluwe rand neer te brengen, om dat te kunnen doen. Dat is namelijk merkbaar in het Markermeer. Nauwelijks merkbaar. Als ik nou een watersportliefhebber ben... wat merk ik dan dat u water erbij doet? Krijg ik daar nog mee te maken op de een of andere manier? Nee, de mensen op het water merken er ook helemaal niets van. Uh, alleen vlakbij het gemaal is uh, het water in beweging. Maar verderop uh, merken de mensen echt helemaal niets... dat nu extra water wordt uh, gepompt op het uh, randmeer. Nou, blij dat u ermee bezig bent. Meneer Van Dijk, hoofdwaterbeheer bij het waterschap Zuiderzeeland. Het RIVM waarschuwt dat er morgen matige smog kan ontstaan door ozonvorming. In het oosten kan de smog zelfs ernstig zijn. Het RIVM adviseert in dat geval om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Vooral mensen die ziektes aan luchtwegen hebben kunnen last krijgen van smog. En het RIVM raadt die groep mensen aan om morgen binnen te blijven. Voor vandaag worden nog geen problemen met smog verwacht. En het zomernieuws houdt aan. Het zijn tropische temperaturen. Vele tienduizenden mensen trekken naar het strand. En dat levert ook altijd een hoop rommel op. Lege bierblikjes, sigarettenpeuken, andere troep. In Katzand startte vandaag een actie om de stranden schoon te maken. En schoon te houden. Op zo'n warme dag als vandaag is het goed toeven aan de Nederlandse stranden. Maar aan het einde van de dag veranderen sommige van die stranden... in een soort vuilnisbelt. Want mensen laten snel hun rotzooi achter. Als er Plastic in onze zee komt en plastic in onze natuur... dan vergiftigen wij onze eigen voedselketen. Dus een slim mens, een verantwoordelijk mens... gooit zijn peukje, zijn kauwgrompje niet in de natuur. Vandaag is er een actie van Stichting de Noordzee... waarbij grote gedeeltes van die stranden worden opgeruimd. En het is bedoeld om mensen bewust te maken van het feit... dat ze hun rommel moeten opruimen. Daarom wil ik de natuur schoonhouden... en ga ik nu het startschot of uh, aan de bel slingen. Het startschot wordt gegeven door acteur... Egbert Jan Weber. Gewapend met zo'n stok, met een knijper aan het einde. Ja, ik ben er ook helemaal klaar voor. U ik gaat opruimen. Ik ga mee helpen. Stoort u zich er wel eens aan dat, dat andere mensen zo slordig omgaan... met hun eigen afval op het strand? Ja, tuurlijk. tuurlijk want zelf uh, ga ik het wel netjes... Als, als de vuilnisbak vol is, gooi ik het thuis in de prullenbak. Het klinkt allemaal een beetje cliché misschien. Of niet. Maar... Zo hoort het toch. Zo'n actie waarbij stranden worden opgeruimd is natuurlijk goed... maar het gaat erom om mensen bewust te maken van het feit... dat ze veel rotzooi bij zich hebben. En dat ze ook moeten opruimen. In een zak, in een papier, in een zak en in de vuilbak. Deze twee dames die weten al precies wat ze met hun afval moeten doen. We, we nemen dat altijd mee naar huis, om een fietsen ook. Dus met me niets naast de kant. Nee. In de mulle maar In de mulle smijzen, ja. Ik heb er genoeg hier. No? Ja. En deze Duitse toerist gooit zijn rotzooi netjes in de vuilnisbak... En zo hoort het ook, zegt hij, want je moet het strand sauber houden. Schoon. Ja, dat is niet schön, hè? Dat is ja dat Schöne aan het strand, dat het so zo sauber is. Eigenlijk uh, zou iedereen die, die Mülleimer einmal nutzen, ne? Also, Het is ja genoeg daarvan. Ja, uh, kan ik niet verstehen, eerlijk gezegd. Ja. het geluiden vanuit Katzand, geregistreerd door Paul Sanders... In Frankrijk is met grootmachtsvertoon... een oud-minister en bankier uit Kazachstan gearresteerd. Er liep al jaren een internationaal arrestatiebevel tegen hem. Oud-minister en bankier Ablyazov wordt verdacht... van het verduisteren van 4,5 miljard euro van zijn bank. De grootste in Kazachstan. En hij werd in het zuiden van Frankrijk gearresteerd... door een speciaal politieteam met gepanzerde voertuigen. En daar was ook zelfs luchtsteun bij. Omdat rekening werd gehouden met verzet van zijn privémilitie. De Spaanse premier Rajoy heeft in het parlement gezegd... dat alle beweringen over corruptie in zijn partij leugens zijn. Het was de eerste keer dat Rajoy in het parlement over het schandaal sprak. De penningmeester van Rajoy's Partido Popular heeft onthuld... dat de partij tientallen miljoenen euro's ontving... op een geheime Zwitserse bankrekening. Dat geld was afkomstig van aannemers, bouwbedrijven... en werd doorgesluist naar hoge partijbestuurders. Rajoy ging ook in op die uitspraken van die penningmeester... vertelt correspondent Jessica van Spengen. Hij zegt, ik heb me vergist. Uh, ik heb jarenlang iemand vertrouwd die niet te vertrouwen is. En dan doelt hij dus op deze man. Uh, deze man heeft miljoenen op buitenlandse bankrekeningen staan. Dat is in ieder geval al bewezen. En ook Rajoy zei dat hij graag wil weten waar dit geld vandaan komt. En dat dat onderzocht moet worden. Ranomi Kromovijojo heeft zich bij de wereldkampioenschap in Barcelona geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze zwom vanochtend in de series de vijfde tijd. Zondag won ze een bronzen medaille met de Estefette-ploeg. En na een paar dagen rust begint het toernooi dus nu echt voor Kromovijojo. Drie dagen rust gehad na de Estafette en uh, vanochtend eindelijk weer begonnen met 100 vrije series en uh, dat ging prima. Wat doe je dan in zo'n periode? Vooral veel rusten, en, uh, dat is uh, lichamelijk, maar ook vooral je hoofd uh, de rust blijven houden en uh, ja, niet te druk maken om andere dingen. Hoe is het met de spanning dan op zo'n dag? Want ja, uh, de eerste stap, je weet dat je het wel gaat overleven, maar het moet toch even, even gaan gebeuren? Hè? Precies, het moet altijd gaan gebeuren, dus het is zeker scherp blijven, uh, niet, uh, niet al te rustig aandoen. Uh, maar inmiddels heb ik geleerd hoe ik series en halve finales moet zwemmen. Dus gewoon lekker zwemmen, uh, niet, niet rustig aandoen, maar uh, zeker ook niet alles geven. Ook Femke Heemskerk plaatste zich voor de halve finales. Ze kreeg eerder deze week nog een teleurstelling te verwerken... toen ze de finale van de 200 meter vrije slag miste. Maar ze heeft de knop snel kunnen omzetten. Kijk, ik had niet zo erg veel dingen om over te piekeren eigenlijk. Dus uh, ik heb gewoon iets meer tijd nodig, dat weet ik. En uh, nee, ik was eigenlijk wel heel erg tevreden eigenlijk met hoe ik hem had gezongen. Dus uh, alleen het was niet genoeg. Ja. Maakt dat ook dat je dan misschien wat onbevangen naar die 100 vrij ingaat? Nee, ja, kijk, ik, ik wil natuurlijk... Uh, ik vond het wel heel jammer om vanaf televisie te kijken. Zeker omdat het zo'n mooie finale was. En, uh, ja, het bevestigt alleen maar gewoon hoeveel pas ik bij dat nummer voel. Ik vind het echt gewoon zo'n mooie afstand. Ja. Dus uh, nee, ja, ik wil zeker wel proberen een finale te halen en ik denk ook echt dat het mogelijk is vanavond. Ja, precies, want uh, zo'n series ja, dat is nog niet een echte graadmeter natuurlijk. Maar je bent in ieder geval door, stapje voor stapje weer. Ja, zeker. Maar er zit veel ruimte in mijn race. Sanne Keizer en Marleen van Iersol zijn op het EK Beachvolleybal in Oostenrijk ongeslagen. Als eerste geëindigd in hun pool en ze gaan door naar de kwartfinales. De andere Nederlandse koppel, Jantine van der Vlist en Marloes Wesselink, eindigden als tweede in hun groep en moeten een tussenronde spelen. En wij gaan om 14 overheen naar de AWB Johnson Hoka. Met een file op de N59, Hellegatsplein richting Zierikzee. Daar staat een knop het Hellegatsplein en den Bommel 3 kilometer hoofdpunt uit deze uitzending, reisbranche zet vraagtekens... bij aparte reisverzekering voor ziekte in het buitenland... Veluwe meer krijgt extra water vanwege droogte... en Zwangirai noemt de verkiezingen in Zimbabwe een farce. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met lunch. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen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 Goedemiddag allemaal, een werklunch met economisch geograaf Karin de Vries... die onderzoek deed naar de favoriete werkplek van ZZP'ers... voor de reportageserie In de Praktijk. Volgens verslag heeft Niels de Jager deze week de wegwerkzaamheden... op de A16 bij Breda. Rijkswaterstaat houdt via camera's in de gaten of het verkeer daar goed doorstroomt. Of die beelden zijn bij ongelukken soms ernstige zaken te zien. Ja, we hebben inderdaad een, een opvangteam ervoor. Maar ja, gaan we wel door met ons werk. Maar achteraf is er wel altijd de gelegenheid om daarover te praten... En na half twee is er standpunt De stelling dan, het is goed dat de accijns op bier opnieuw wordt verhoogd. Misschien komt u ze vandaag tegen op het terras. De actievoerders van de Nederlandse bierbranche die zijn boos... want het kabinet heeft op 1 januari de accijns op alcohol verhoogd... en doet dat volgend jaar weer alcohol ontmoedigen en de staatskas op orde brengen. Zo gaan ze hand in hand. Dat is de redenatie van het uh, kabinet. Een kwestie van win-win dus. Maar de bierbrouwerijen zijn bijvoorbeeld niet zo blij. En wat vindt u? Het is goed dat de accijns op bier opnieuw wordt verhoogd. Bent u het eens of oneens met de stelling... sms dat dan 70-70 uh, kost 50 cent. U mag ook gratis bellen.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 Op een zielig zolderkamertje of in een hip en flitsend kantoorgebouw. Waar willen ZZP'ers, dus zelfstandigen zonder personeel, eigenlijk werken? Karin de Vries onderzocht dit voor haar studie Economische Geografie. Haar scriptie is nu genomineerd voor de Zipconomy scriptieprijs. En die wordt uitgereikt aan het beste onderzoek over arbeidsmarkt en economie. Karin de Vries, hartelijk welkom en goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Um, waarom wilde je dit onderzoeken? Ja, ik heb dit onderzoek uitgevoerd uh, als afronding van de masteropleiding Economische Geografie, zoals je net zei. En ik heb stage gelopen bij de gemeente Utrecht. Want zij wilden eigenlijk wat meer weten over wie ZZP'ers nou zijn en hoe zij hun bedrijfhuis vesten. Omdat het aantal ZZP'ers de afgelopen jaren enorm is toegenomen. En er was eigenlijk bij hun nog vrij weinig bekend over deze grote groep. Dus vandaar dat zij me hebben gevraagd om dat onderzoek uit te voeren. Dus je hebt heel veel ZZP'ers gesproken? Ja, nou gesproken heb ik er eigenlijk maar tien ik heb tien interviews afgenomen. En vervolgens heb ik een enquête opgezet en die hebben ruim 1100 ZZP'ers ingevuld. Kijk aan. En uh, dat gemeentelijke beleid, hè, uh, dat, dat was er nog niet? Was daar nog helemaal niks of, of is dat nu intussen aangepast met dit onderzoek in de hand? Uh, nou, er is nog steeds geen specifiek beleid dat zich alleen richt op ZZP'ers. Meer op uh, ja, kleine ondernemers in het algemeen, dus ook met, wel, met een paar personeelsleden. En uh, er is beleid over kleinschalig bedrijfsvastgoed. Uh, maar niet specifiek op ZZP'ers gericht. Nou, en dat is er ook tot op heden nog steeds niet. Want ik, ik kan me zo voorstellen, dat beeld heb ik ook wel een beetje van ZZP'ers. Dat zijn mensen die ja. in algemeen, algemeen in hun eigen huis een beetje zitten. En van daaruit ja. hun, hun business bestieren. Klopt dat? Ja, klopt. Uh, 60% van de ZZP'ers werkt op dit moment vanuit huis. Maar het is dus eigenlijk het is helemaal niet zo dat zij noodgedwongen vanuit huis werken en dat zij geen andere opties hebben. Ze kiezen daar echt voor? Ja, want als je vraagt aan zzp'ers, zoals ik in de enquête heb gedaan... Uh, waar zou je willen werken als je uit alles mag kiezen... dan kiest alsnog 50% voor werken vanuit huis. En wat dus geven ze dit... als reden daarvoor? Uh, nou, Daar geven ze niet, bewust, niet specifieke redenen voor... maar meer gewoon uh, dat zij thuis alles bij de hand hebben... dat zij rustig kunnen werken. Sommigen willen werk met zorgtaken combineren voor, voor bijvoorbeeld kinderen... Dus gewoon meerdere, meerdere redenen eigenlijk. En ook omdat het goedkoop is en lekker makkelijk. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat de gemeente graag wil weten hoe dat dan uh, precies zit. Want die wil misschien wel uh, faciliteiten creëren hè? Waar, waar, waar ze dan ja, eventueel naartoe klopt. kunnen. Maar ja, nu blijkt de behoefte dus te zijn dat ze het liefst thuis zitten. Ja, ja klopt. Dus voor de gemeente was dat eigenlijk wel een uh, verrassende uitkomst. Want zij dachten, die uh, arme ZZP'ers die zitten noodgedwongen uh, werken ze vanuit huis. En die moeten we eigenlijk... Uh, moeten wij faciliteiten aan hun bieden zodat zij het huis kunnen verlaten en ergens anders kunnen werken, nou. maar dat blijkt dus eigenlijk uh, wel mee te vallen. Dus de gemeente, ja, die, uh, die is wel blij met deze uitkomst, dat zij eigenlijk wat dat betreft niets hoeven te doen voor zzp'ers. Nee. Ja, ze hebben nog een paar ja. boten liggen, geloof ik, ergens waar ze misschien wat mee kunnen. Ja, misschien is dat een goed idee. Ja. Um, maar je, hebt, je hebt natuurlijk wel allerlei initiatieven, hè? Seeds to meet bijvoorbeeld. Hè? Ja. Daar, daar kan je dan even een uurtje een werkplek gebruiken. Ja, klopt. Helemaal gratis. Gratis koffie, gratis lunch. Maar toch blijkt de zzp'ers die ik uh, heb gesproken... blijken daar toch niet zo enthousiast over te zijn. Omdat het vaak dan toch eigenlijk weer te rumoerig is... om echt geconcentreerd aan het werk te kunnen... En ja, je moet er toch ook weer heen. Dat is voor sommigen ook een drempel. Die denken thuis kan ik gewoon meteen aan de slag wanneer ik wil en hoef ik niet ergens heen en ben ik niet afhankelijk van openingstijden. Dus het blijkt uh, uit mijn onderzoek toch de uh, nou, animo daarvoor klein te zijn voor flexibele werkplekken. En die 40% die er wel voor kiest om ergens anders te gaan zitten, wat, wat zijn die bereid om te betalen? Dat heb ik niet onderzocht in mijn, uh, in mijn onderzoek, in de enquête. Maar wel uit de mensen die ik heb geïnterviewd kwam naar voren... dat het ongeveer in euro 200, 250 per maand is. Dus dat is niet, niet heel erg veel. Ja. Maar dat komt misschien ook door deze tijden dat mensen toch denken... van ik kies het zekere voor het onzekere en blijf nog even thuis zitten. En misschien als de economie weer aantrekt en ik zekerheid heb qua opdrachten dat ik dan uh, de stap durf te, uh, durf te wagen. Ja. Karin, het probleem is misschien ook wel, hè, want we hebben het nu steeds over de ZZP'er... maar die bestaat ja. eigenlijk niet natuurlijk. Nee, dat was eigenlijk ook een conclusie uit mijn onderzoek, dat de ZZP'er bestaat niet. Er zijn zoveel verschillende type mensen, ze werken in zoveel verschillende sectoren. Zoals de mensen die ik heb geïnterviewd ook. Daar zit een uh, filmmaakster tussen, een schilder, een keramiste, een grafisch vormgever... Een, uh, iemand die workshops geeft. Er zijn zoveel verschillende mensen met verschillende... Ja, ruimtebehoeftes. Ja. Nou, je hebt het in kaart gebracht voor de gemeente. En, uh, ja. Maar hopen dat die er dan wat mee doen in het beleid. Uh, blijf nog even meeluisteren, want ik, ik heb ook contact nu met Paul Ostendorf. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Paul, Paul Ostendorf is futuroloog. Die, die bellen we wel eens vaker, want die heeft uh, een, ja, op een of andere manier kan hij in een glazen bol kijken. En hij kijkt gewoon in de toekomst. Um, en dat doet hij namens het bedrijf uh, Neo Versen. Paul, um, hoe ziet de werkplek er over twintig jaar uit, pak een beet? Nou, daar kun je eigenlijk heel erg weinig van zinnigs van zeggen. Omdat we eigenlijk alle belangrijke wijzigingen in de werkplek al hebben gehad in de afgelopen 15 tot 20 jaar. En dat wil zeggen, we hebben de werkplek onafhankelijk gemaakt van tijd en plaats. En daardoor kunnen we hem overal leggen waar we maar willen. En daarom kun je ook in de toekomst niet zeggen hoe die eruit ziet. Want het kan overal zijn en op elk moment zijn. Het is niet zozeer de werkplek die verandert, als wel het werk in de toekomst wat verandert. Want wat, wat voor banen... Uh hebben we dan over, laten we zeggen, 20, 30 jaar? Nou, heel veel banen, vooral die we nu niet hebben... Je kunt in grote lijnen zeggen dat tussen nu en ongeveer 30 jaar... zullen er zo'n 2 miljard banen verdwijnen. En dat is een schrikwerend hoog getal. Maar dat is het getal van ongeveer van alle mensen die op dit moment werkzaam zijn. Dus het, je kunt me een hard stellen dat iedereen die nu een baan heeft... die bestaat waarschijnlijk over 30 jaar nauwelijks nog... omdat we allerlei andere banen bij hebben gekregen. En dan denk je, ja, dat kan toch niet zo'n vaart lopen... Maar bedenk wel, iedereen die nu iets te maken heeft met bijvoorbeeld mobiele telefonie, online marketing, uh, web en webprogramming, dat zijn banen die 10, 20 jaar geleden niet eens bestonden. En toch zijn daar nu ja. duizenden en duizenden mensen in werkzaam. En dat zal alleen maar harder gaan. Maar bijvoorbeeld een chauffeur die nu een pakketje van A naar B brengt, uh, ja, dat is, dat, is, dat is al sinds jaar en dag. Vroeger ja. ging het met de postkoets en, en tegenwoordig met uh, hypermoderne vrachtauto's. Maar de is wel een ...heel zal gaan verdwijnen waarschijnlijk... ...omdat met name het besturen van voertuigen... ...iets is wat we volledig autonoom kunnen gaan doen... Je ziet al dat er diverse bedrijven zijn die uh, ja, voertuigen op de markt brengen. Voorzien van zeer geavanceerde software, camera's, gps-systemen en dergelijke. En die voertuigen zijn in staat om volledig autonoom te rijden. Die hebben dus de chauffeur helemaal niet nodig. Sterker nog, het is alleen maar een last. Omdat die chauffeur menselijk is en allerlei fouten kan maken. Mm. En die computer die werkt uh, feilloos en die navigeert veel beter. In Amerika is daarmee geëxperimenteerd door een aantal partijen. En het blijkt dat uh, ja, na zoveel honderdduizend kilometer op de weg... Met autonome voertuigen is er niet één ongeluk gebeurd en er zijn uh, ja, steeds minder mensen die hetzelfde kunnen zeggen na enkele honderdduizenden kilometers. Ja. En, en dan even, de techniek gaat natuurlijk ook maar door. Ik uh, bedoel, tegenwoordig heeft iedereen een, een, een computer in zijn zak ongeveer waar je ook nog mee kan bellen. Uh, ja, dat zouden we toch 15 jaar, 20 jaar geleden ook niet hebben gedacht je kan uh, de, meest, uh, ja, de meest waanzinnige luxe voor wat betreft techniek, toegang, communicatie uh, beeldvorming zintuiglijke ondersteuning en alle luxe die je maar zou willen bedenken, dat wordt mooier en beter in de toekomst Dus uh, je kan veel makkelijker vergaderen op elke plek, je kan veel makkelijker aan informatie komen op elke plek je ziet nu een, uh, verschijnselen als horloges, een bril die al uh, beeld van informatie op je net gaan uh, projecteren waardoor je in de toekomst, uh, ja, tijdens een Vergadering al meteen weet of het klopt wat iemand zegt qua feiten. Omdat je online even het rapport opvraagt en je krijgt op je netvlies geprojecteerd of de cijfers wel kloppen, bij wijze van spreken. Dus techniek zal uh, in, in steeds grotere mate ons werk gaan ondersteunen. Ja. Zal er ook weer een tegenbeweging dan ontstaan? Zeggen mensen van nou de, al die, dat nieuwe wetsgedoe, zeggen ze dan daar ga ik niet in mee. Ik ga gewoon ja. weer terug naar vroeger. Ja, dat is standaard in de sociologie. Als je kant A opgaat, zul je altijd een kracht krijgen die even groot en tegengesteld is, maar toch net iets kleiner om de andere kant op te gaan. En dat zijn mensen die zich uh, dus altijd zullen verzetten tegen de nieuwste technologie. Ik ken mensen die uh, tegen de 60 lopen en zeggen van... Uh, ja, ik wil niets meer te maken hebben met uh, internet. En mailen vind ik eigenlijk ook niks. En social media doen we ook niet aan. Mm. En dat kun je een hele tijd volhouden. Maar op een gegeven moment ben je natuurlijk behoorlijk outdated. En ben je eigenlijk te vergelijken met een zwerver... die op een spiritusbrandertje toch op de hei nog aan zijn lunch <lacht> kan uh, komen. Maar verder wel volledig natuurlijk buiten de samenleving ja. gaat. Hoe ziet de werkplek van een futurologer eruit? De werkplek van de futuroloog ziet eruit. Ik ben een zzp'er overigens en uh, ik heb een, een grote ruime werkplek in mijn woning. Mijn vrouw is ook zzp'er en heeft ook een redelijk ruime werkplek in dezelfde woning. Dus wat dat betreft klopt het volledig met het uh, eerste interview. Ja. Maar hij is zeer futuristisch. Heel strak, heel modern, voorzien van ja. uh, een redelijk aantal computers. Ja, dat dan weer wel. Paul Ostendorf, dank dat je even de telefoon kwam uh, van het bedrijf Neo Versumistie is die futuroloog. Uh, Karin de Vries, je hebt meegeluisterd. Nou, uh, dit ja. is de toekomst. Uh, jij begint denk ik met werken nu. Nu, hè? Ja, als hè? Als ZZP'er ook toevallig, of niet? Nee, niet als ZZP'er, nee. Ik uh, werk bij adviesbureau IBER. Kijk aan, en die hebben gewoon nog een kantoor waar je naartoe moet morgens. Nou, ik werk vooral uh, op projectbasis, maar ze hebben ook nog een mooi kantoor in Breukelen. Waar je gewoon dan af en toe moet melden, oké. Okay. Ja, af en toe kan je daar even, je wilt toch nog collega's af en toe ontmoeten, hè? <laughs> ook leuk, hè? <laughs> ja. Um, oké, okay, hartstikke bedankt voor jouw uh, verhaal, want uh, dat was de aanleiding voor, uh, voor het gesprek over de werkplek van ZZP'ers. Karin de Vries was dat. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De hele week al volgen de weg. Werkzaamheden op de A16 bij Breda. In de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat kijken ze met camera's hoe het verkeer doorstroomt. En of er geen ongelukken gebeuren. Verslaggever Niels de Jager ging langs in die verkeerscentrale. Uh, dat is bij Gelderop. Waar ze heel Zuid-Nederland, dus ook Breda, in beeld hebben. Verkeerscentrale met de Anker. 245-7 is opgelost. Dankjewel. Oh, hoi. Het lijkt wel de cockpit van een vliegtuig. Achter elk bureau. Tientallen schermen. En tussen die telefonische meldingen door moeten de drie verkeersleiders ja, al die schermen in de gaten houden. Ook met een ander stukje snelweg in beeld. Hier een tunnelingang. Daar een oprit. Ja, ergens in Zeeland, Brabant of Limburg dus. Kees de Jonge die coördineert de wegverkeersleiders hier. Nou, we kijken voornamelijk naar de doorstroming van het uh, verkeer. En we kunnen met deze camera's ook inzoomen als we te horen krijgen dat er een bepaald incident is. Uh, en op die manier krijgen we een beeld van wat er aan de hand is. En dan kunnen we ook zoveel mogelijk maatregelen nemen om het verkeer aan de ene kant veilig... en aan de andere kant goed door te kunnen laten stromen. Is alles aan de hulp, Ronald? Volkswagen Saransi. Dan volgen wij deze week de werkzaamheden op de A16... tussen Knopend Zonswil en Breda Noord. Daar kunnen we die, die wegwerkers nu ook op een van deze beeldschermen aan het werk zien? Um, nee, we hebben ze niet in de camera's. Da daar hangt geen camera? Nee, dat klopt. Um, de dichtstbijzijnde camera is dan de, de Moerdijk. Maar we kunnen niet zo ver inzoomen dat we die grote afstand kunnen overbruggen. Hebben jullie dan wel enig idee of het daar nog goed gaat op dit moment? Um, jazeker, want uh, wij hebben verschillende systemen waarmee we kunnen monitoren... wat bijvoorbeeld de intensiteit is en uh, hoe hard het verkeer uh, over de weg heen rijdt. Goed, dan uh, hoor ik zo een minuut of tien ongeveer. Nou, geen paniek. Op die A16 staat nu geen file. Ik hoor jou zo meteen. Dankjewel. Hi. En is het al gebeurd deze week? Uh, ja, deze week hebben we inderdaad al, al een keertje file gehad uh, daar. Um, maar dat wil niet zeggen dat we dat zomaar laten gebeuren. Nee, want hier, er is een heel draaiboek is er, is er gemaakt, een soort noodscenario. Allemaal voorbereid, wat als het misgaat? Ja, de, de, wij noemen dat een regelscenario. En die regelscenario's worden gemaakt door operationeel verkeerskundigen. Nou, laten we het boekwerk even openslaan. Daar staat met, door middel van een kaart weer aangegeven welke middelen dat we hebben. Dat zijn in dit geval berndrips. En welke teksten erop geplaatst moeten worden voor het geval daar inderdaad stremmingen zijn. Bermdrips, wat zijn dat? Ja, de, de bermdrips, dat zijn die hele grote zwarte panelen... die je ziet uh, boven of langs de weg. En die worden vanuit de verkeerscentrales bediend en voorzien van een tekst om de weggebruiker bijvoorbeeld een alternatief aan te bieden voor een, uh, een route waarop een file staat. Oké, okay, dus, dus stel er zou uh, straks een file staan van 7 kilometer voor deze werkzaamheden. Dan staat er helemaal, is wat bedacht op welk bord, op welke drip, welke tekst komt te staan? Um, ja, dat klopt. Dan zien we dat bij Rotterdam bijvoorbeeld een tekst erop komt met verkeershinder A16 tilburg eindhoven via 4A15. A59 links, 144-1. Op die tientallen schermen is nu vooral ja, rijdend verkeer te zien. Allemaal niet heel schokkend. En eh, staat hij op de vluchtstrook. Alleen een enkel onschuldig pechgeval. Gaan we daar even een kijkje nemen. M maar soms komen hier op die beelden dus ook... gewoon even voor jullie zelf... Ja, hele aangrijpende taferelen voorbij. Um, ja, dat klopt. Ja, dat dat lijkt wel. me niet niks. Nee, dat klopt. Daar, daar moet je inderdaad wel tegen kunnen. Echt wel eens zoiets ergens meegemaakt? Um, ja, maar daar kan ik verder niet over ingaan. Ik kan me voorstellen dat het wel, ja, dat het niet in je leren gaat zitten. Is daar nog iets voor geregeld dat het dat, dat soort opvang, een soort nazorg uh, dan, dan komt? Ja, we hebben inderdaad een, een opvangteam ervoor. Uh, maar ja, desondanks gaan we wel door met ons werk. Maar achteraf is er wel altijd de gelegenheid om daarover te praten... en om eventueel ook het, uh, het opvangteam uh, zeg maar in kennis te stellen... die dan ter plaatse komt en, en dat van ons overneemt. 1,4 op de A2 links bezig. Dank je wel. Hoi, hoi. Morgen het slot van een weekje op de A16. En dan gaat Niels de Jager ook in gesprek met automobilisten. En vraagt hen wat zij vinden van die wegwerkzaamheden. Zometeen stand.nl. Het is goed dat de accijns op bier opnieuw wordt verhoogd. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. NOS Journaal, Ewart de Jong. Morgen kan er matige smok ontstaan, waarschuwt het RIVM. De luchtvervuiling ontstaat onder meer door de hoge temperaturen. Het RIVM adviseert zware lichamelijke inspanning te vermijden. En vooral mensen met aandoeningen aan de luchtwegen kunnen last krijgen van de smok. Ze kunnen het beste binnenblijven. Vanwege de droogte wordt water uit het Markermeer naar het Veluwemeer gepompt. De Rijkswaterstaat wil zo de waterstand in het Veluwemeer op peil houden. Het waterschap is zeker vier dagen bezig met pompen. In Frankrijk is met groot machtsvertonen al minister en bankier Abjasov uit Kazachstan gearresteerd. Abjasov. Er liep al jaren een internationaal arrestatiebevel tegen hem. Abdiasov wordt verdacht van het verduisteren van 4,5 miljard euro... van zijn eigen bank, die de grootste van Kazachstan is. En ING voorspelt groei voor Nederlandse exportbedrijven. Het bedrijf is optimistisch door positieve signalen uit de VS... en ook uit de eurozone. Voor de bouw- en de detailhandel voorspelt ING ook voor volgend jaar nog krimp. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hier. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De hele week volgen we de uh, accijns op bier natuurlijk, want die gaat weer omhoog. Alcohol ontmoedigen en de staatskas op orde brengen, zo luidt de redenatie van het kabinet. Uh, als uh, motivatie hiervoor. En hoe is op drie peilde eerder of mensen het erg vinden als hun pulsje duurder wordt? Ik vind het best, maar ik lust het ook niet. Het is toch water met een smaak. Ik kom niet vaak in een café, maar uh, dat is wel duur, wordt het niet leuk. Of het nou goedkoop of duur is, het is slecht. Nou, van mij mag het 100 euro fles zijn. Maar bierbrouwers zijn boos en willen dat de verhoging onmiddellijk van tafel gaat. Met een petitie en publieksacties vragen ze vandaag aandacht voor dit probleem. En hebben zij nou een punt? Of is het wel begrijpelijk dat het kabinet geld wil ophalen... door het drinken van alcohol duurder te maken? Ik praat erover met John Halmans. Die is directeur van de Gulpenenbrouwerij Brouwerij in Limburg. Dag meneer Halmans, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. De accijns op bier moet in heel Europa hetzelfde zijn... Ja. Duits bier is net zo lekker als Nederlands bier? Nee. <laughs> Nederlandse jongeren drinken veel te veel? Een klein gedeelte doet dat. Oké, okay, dus een beetje ja, een beetje nee. Ja. Oké, okay, goed. Uh, dat was ook een beetje naar aanleiding van gisteren... de commotie rondom dat uh, programma en de alcoholbranche die RTL uh, opriep... om te stoppen met dat soort programma's als bijvoorbeeld OGSO. Uh, we gaan zo meteen uitgebreid doorspreken. Uh, dan mag u ook ja. natuurlijk wat uh, meer reageren nog dan alleen maar ja en nee. Uh, bijvoorbeeld op de stelling. En ik roep onze luisteraars op om daar ook op te reageren. Het is goed dat de accijns op bier opnieuw wordt verhoogd. Dat is die stelling. Uh, bent u het nou eens of oneens? SMS staat naar 7070. 70, dat kost 50 cent. Gratis bellen is een mogelijkheid 0800-1101. Dus... 0801101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Het is goed dat accijns op bier opnieuw wordt verhoogd, meneer Halmans. Ik vrees dat ik weet uh, wat u gaat zeggen. Ja, ja, nou goed. Kijk, het is zo dat uh, deze accijnsmaatregel die is uh, door uh, de minister uh, aangekondigd. Met als doel om in, uh, in 2014 200 miljoen extra accijns op te halen. Uh, en we hebben als Nederlandse brouwers aangetoond... dat deze accijnsmaatregel dat effect zeker niet gaat sorteren. Integendeel, het is gewoon realistisch om aan te nemen... dat als je alle negatieve effecten van zo'n accijnsmaatregel optelt... Dat deze, over, of dat deze maatregel gaat de overheid dan geld kosten. Dus alle reden om hem uh, te cancelen. Ja. Um, u zegt, um, ja, de biercultuur gaat eraan op deze manier... Uh, nou, dat, dat heb ik niet gezegd, niet gezegd. De biercultuur gaat eraan. Nee, wat, wat het betekent is dat je een aantal heel negatieve effecten gaat krijgen. En uh, met name op uh, economisch gebied. Er uh, zal een toename plaatsvinden van het uh, inkopen van bier in Duitsland. Daar, uh, dat gaat ten koste van de Nederlandse staatskeers. Uh, accijns wordt minder, btw uh, uh, gaat verloren. Bovendien, uh, mensen die in Duitsland hun bier gaan kopen nemen ook dan hun uh, andere Levensmiddelen mee, Dus allemaal negatieve effecten van zo'n uh, maatregel. En een ander belangrijk aspect is ook dat uh, er komt enorme druk op onze werkgelegenheid. Dat betekent toch dat we om onze bedrijven toekomst te kunnen geven... moet je uh, dan gaan ingrijpen in je organisatie. En dat is eigenlijk het laatste wat we willen. Maar ook dat is weer een maatregel die uiteindelijk uh, kostenverhogend voor onze overheid is. Mm. En, en dat is ook de reden waarom u uh, zich gaat aangesloten bij die campagne stopbierbelasting.nl? Ja, dat is waar. Het is een campagne van de Nederlandse brouwers... waarbij alle 160 brouwers zijn aangesloten. Omdat we eigenlijk in dit opzicht absoluut dezelfde visie... en dezelfde mening uitdragen. En het is, de laatste jaren is die accijns alleen maar verhoogd. Ik hoorde vanmorgen de directeur van de Nederlandse brouwers, Kees-Jan Adema... die had die cijfers paraat. Ja, ik, het is zo dat in 2009 hebben we een verhoging van 30% gehad... Uh, afgelopen januari was er een verhoging van 10% en voor 1 januari aanstaande is weer een verhoging van 14% aangekondigd. Ja, dat hakt er enorm in, een verdubbeling binnen een aantal jaren. En het, het, uh, het, het, meest, uh, het een belangrijk aspect daarbij is dat in vergelijking met de ons omringende landen uh, er een enorm groot prijsverschil ontstaan is. Ter vergelijking, wij als een kleine familiale brouwerij in Limburg we dragen op dit moment aan de overheid een bedrag van meer dan 3 miljoen euro af uh, aan accijns. En vergelijkbaar. er een onderzet van? Hoeveel? Van 15 miljoen euro. Kijk aan, ja. Ja, dat zijn enorme bedragen die we toch als MKB-bedrijf uh, iedere jaar weer opnieuw proberen te, te, af te dragen. En, en uw buurman maar, want, in Duitsland, die dus ook bier brouwt, ja. wat, wat betaalt hij dan? Nou, dat is gewoon voor mij ook een enorme frustratie. in Aken een brouwerij, dat is hier 10 kilometer vandaan. Die is uh, met 900.000 euro is die koopman. Ja. Nou, dat geeft wel aan dat zo'n bedrijf veel meer mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen en, en verder te, te, te groeien. Ik zou zeggen, meneer ons uh, de, de boel 10 uh, kilometer de grens over uh, neerzetten. Ja. Nou ja, goed, we, we zijn zo verweven met, met, met onze omgeving, met onze regio. Hier liggen onze, onze, onze roots en uh, dat is natuurlijk het laatste wat we willen. Onze, onze bierproductie naar, naar de andere kant van de grens brengen. Dat is ook niet de oplossing. Ik denk dat we dit probleem moeten oplossen bij, bij de bron. En dat is, uh, we moeten toe naar een fair uh, accijnssysteem. Het is niet voor niks dat uh, ons omringende landen een lager... Accijnstarief hebben. Daar vindt men het belangrijk uh, dat brouwers hun, hun deel in die samenleving uh, oppakken en waardevolle economische bijdrage leveren. Wat je ziet is uh, een omgekeerde accijnsbeweging, zelfs in Denemarken en in Groot-Brittannië. Denemarken heeft heel bewust voor een accijnsverlaging recent gekozen omdat men de concurrentie met Duitsland wilde aangaan. Men wilde niet dat er verder nog uh, omzet, volume wegvloeide naar Duitsland. Groot-Brittannië heeft ook een accijnsverlaging gehad. En in Nederland dreigt nu net het omgekeerde te gebeuren. En dat is uh, ja, voor ons oh. familiebedrijf, maar ook voor alle andere brouwers... gewoon heel erg bedreigend. Nog even, hè? want kijk wij, de consumenten, moeten dat biertje uiteindelijk betalen. Dus uh, ik zou denken, van, uh, wij moeten vooral klagen niet u. Ja, daar heeft u een punt. Normaliter is het zo dat... Uh, Belastingen worden doorbreken in producten. Dat geldt voor de btw, dat geldt in feite ook voor de accijns. Maar wat je nu ziet, is dat het prijsverschil bijvoorbeeld met Duitsland... en dat is voor ons toch als Limburgse brouwerij een belangrijke graadmeter... dat wordt enorm groot. Uh, het prijsverschil van een vergelijkbaar krat bier... Uh, Nederland-Duitsland wordt dadelijk 3 euro. En wat je steeds meer vaststelt, is dat... voor consumenten worden, bepaald, uh, worden bepaalde grenzen bereikt. Godzijdank. dank... Uh, is in, uh, in onze wereld de merken trouwens nog redelijk aanwezig. Maar ook dat heeft zijn grenzen. En, en we vrezen dat nu een, een stap bereikt wordt. dat dat uh, steeds meer naar ja, de achtergrond. Ja. Uh, want want uh, kijk, je, ik, ik ben helemaal geen econoom hoor. maar je zou ook nog kunnen denken. Van, uh, er zit natuurlijk altijd een, een marge op zo'n biertje. of een, of een krat bier die u uh, uiteindelijk verkoopt. Uh, de, de, de, de, die marges worden steeds kleiner, begrijp ik dus. De winstmarge voor u. Nou, mijn, mijn vrees is dat uh, straks de nieuwe accijnsverhoging. Uh, ...de vraag is of we die in de, uh, weer kunnen gaan doorbreken... En ...gezien al de ontwikkelingen in de on, ons omringende landen. En uh, dat betekent dat het gewoon netto ten koste... ...van het resultaat van de brouwerij gaat. Ja. Nou vind ik uh, netto resultaat niet altijd het belangrijkste... ...maar ik vind wel belangrijk dat wij... Aan, ons uh, ...aan de toekomst van onze brouwerij blijven bouwen. En daarom heb je toch een bepaald rendement nodig. En, en dat dreigt nu... Uh, ...serieus onder druk te komen ja. staan. Hoort u dat ook al van uw klantenkring? Dat ze zeggen, ja, we vinden het nog steeds een heel lekker biertje... ...maar uh, als het duurder wordt, dan gaan we toch iets anders zoeken. Um, ik heb het, uh, je kunt het persoonlijk vaststellen. Het is niet zo moeilijk om in Limburg even de grens over te gaan. Er zijn daar drankengroothandels die zich heel gericht uh, op de Nederlandse markt richten. Zowel de consumentenmarkt, maar ook de, de, de horecamarkt. En daar zie je gewoon uh, het iedere dag, iedere uur opnieuw gebeuren... ...dat mensen hun... Uh, hun bier inkopen, daar ter plekke doen en vervolgens daarmee naar Nederland toe rijden. Ja. Um, nu is er nog een tweede aspect. Hè? De accijns is één ding en dat, dat vloeit natuurlijk uiteindelijk allemaal de schatkist in van minister Dijsselbloem. En die kan dat ja. ook goed uh, gebruiken. Uh, het tweede punt wat, wat de overheid zegt is: van, nou, we willen op die manier ook ontmoedigen dat mensen zoveel drinken. Nou ja, ik heb van het ministerie begrepen dat dat niet de reden was. Um, ik, ik, ik denk, dat het was puur een accijnsmaatregel bedoeld om meer geld te genereren. Nou, zoals gezegd, dat gaat niet gebeuren met deze maatregel. Eerder het tegenovergestelde zal plaatsvinden. Wat, wat de gezondheidsaspecten betreft, het, het is gewoon correct om vast te stellen dat in dit land een klein aantal mensen, procent, misschien 8-9 procent, is die niet goed met het gebruik van alcohol omgaat. Daar moeten we, en dat doen we als brouwerij, ...enorm ons best voor om dat te gaan veranderen. Er lopen heel veel projecten in wat dat betreft... ...met allerlei andere uh, stakeholders. Uh, en mijn overtuiging is... ...met zo'n generieke maatregel... ...van een, uh, een accijnsverhoging, ...die dan voor iedereen geldt... ...ook voor die meer dan 90% mensen die... ...fantastisch... Uh, die, ...die gewoon genieten van een mooie glas bier... Uh, ...met zo'n generieke maatregel ga je dat probleem... ...in ieder geval niet oplossen. Nee. Want iemand op onze site zegt ook... als, als, uh, uh, als door de jeugd, uh, door de accijnsverhoging... minder wordt gedronken... Nou, dan vind ik het best een goed plan, zegt deze meneer of mevrouw. Dat is wat wij als brouwers ook willen. Uh, bewust uh, drinken, genieten. Maar deze maatregel gaat er gegarandeerd niet aan bijdragen. Uh, Waar het om gaat is... en daar zijn we als brouwers toch al een aantal jaar, en ik vind het ook heel succesvol met bezig... is we moeten zorgen voor een stuk normverandering. Daar staan we als brouwers voor. Daar doen we enorme inspanningen voor... Uh, we werken samen binnen Stiva. Uh, we hebben een Bob-campagne. Uh, grote brouwers hebben enorme programma's op dit soort thema's zitten. En wij als kleine we doen vanuit onze beleving ook heel inspanningen... Om, uh, om die normverandering te kunnen realiseren. Ja. Maar, maar, de, werkt. maar de vraag is of, of je, dus, zeg maar, als je de prijs verhoogt... want dat zou dus gebeuren door die accijnsverhoging... of, of ja. dat dan sneller gaat uh, of niet. Want die discussie was toen ook met het roken. Maken pakjes red hartstikke duur. Dan gaan mensen minder roken misschien. Uh, nou, ik vind de discussie tabak en alcohol vind ik niet te vergelijken. Ik vind per definitie roken een ongezonde situatie. Dat geldt voor een, het bewust genieten van een mooi glas bier absoluut niet. Er zijn genoeg onderzoeken die tonen ook aan dat uh, bewuste alcoholconsumptie, bewuste bierconsumptie is prima. En past heel goed in een gezonde levensstijl. Maar inderdaad, elke sigaret is, is eigenlijk vergif, zegt u. Eigenlijk. Dat, dat, en dat hoeft met de alcohol niet zo te zijn. Nee, in tegendeel. Het is bewezen dat uh, een glas bier ook een heel positief effect heeft. Ja, want, uh, maar, maar... want, nee, want de, de stap eigenlijk, dat is de directeur van de... de uh, die, die heeft gezegd hè, dat de accijnsverhoging aantoonbaar uh, uh, ineffectief is als het gaat om alcoholmisbruik. Wacht even, hij zegt dus dat de accijnsverhoging aantoonbaar ineffectief is als het gaat om alcoholmisbruik. Hij zegt dus dat een accijnsverhoging niet werkt. Is een um, goede, wacht even, ik al. kijk even of ik hier nou de juiste informatie... <lacht> uh, want het lijkt me heel raar dat hij dat zegt, inderdaad. Nou, ik ben het volledig met de eens ja, in dat geval. Daarom, daarom denk ik dat hij dat niet zo heeft gezegd. <lacht> ik denk dat hij hier een woord weggevallen is. Uh, nou, laten we dat maar even laten zitten. Het is duidelijk wat u vindt. Um, we gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden... en ik kom zo meteen graag okay. bij u terug om, uh, ja. om de reacties door te nemen. John Halmans, hij is directeur van Gulpende Brouwerij in, in Limburg. Um, we hebben zijn verhaal gehoord. En um, nu werkt mijn computer ook al niet. Het is echt... Uh, ik weet niet, misschien door de hit of zo. De warmte, ja. ja misschien moeten we er een biertje in gooien in die computer. Um, okay. Ah, hier is die. Wacht even, ik was mijn pijltje kwijt. Dat staat ook de hele tijd schuin, dat pijltje. Hè? Het is goed dat de accijns op bier opnieuw wordt verhoogd. Dat is de stelling. 916 mensen hebben intussen gestemd. 35% eens, 65% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Michael. Um, ik vind dat je zo hoog moet worden... Uh, die meneer in uw uh, uitzending, die praat gewoon wat komisch, praat hij recht, vind ik. Uh, als hij stelt dat een kleine groep Nederlanders te veel alcohol gebruikt. Nou, ik denk dat Nederland het meest alcoholgebruikende land is ter wereld. Bij de jeugd in ieder geval. Alles kan, en zit het stoer. En ik denk, je moet uh, de drempel gewoon wat hoger leggen. Niet zoals in Amerika, dat is overdreven. En uh, hij beroept zich alleen maar op de economische gevolgen, maar hij denkt niet aan de overlast die hij uh, brengt. Nou. Maar omdat goed, uh, die economische gevolgen zijn toch niet onbelangrijk? Ik bedoel, als dat betekent dat Nederlandse brouwerijen straks het loodje leggen, omdat iedereen het in Duitsland gaat halen? Nou, ik denk dat als het iets duurder wordt, dat we nog steeds wel ons biertje zullen kopen. En dat de moeite om naar het buitenland te gaan om dat te halen niet afweegt, daartegen, of opweegt daar uh, uh, tegenop. Uh, ik vind gewoon het cultuurtje dat het stoer is om ontzettend veel... Te drinken en programma's die gisteren, waar het gisteren over ging. Ja, okay. Gewoon ballen die handel. Dus uh... duidelijk, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag gesprek met Blitz in Rotterdam. Dag. Ja, nou, ik heb niet, niet zo'n uh, speciale mening of de, de accijns nou hoog of, of laag moeten. Wat mij verbaast is dat onze regering erg pro-Europees is. Maar zich uh, wat betreft de belastingen gedraagt alsof we op een eiland wonen. En uw gast heeft ook al recht gezegd. Dat hij vindt dat de accijns in alle Europese landen hetzelfde moeten zijn. En daar ben ik volstrekt mee eens. Want de regering creëert nu een, een zeer ongelijk speelveld waarvan de detailhandel de dupe zal zijn. Ja. En dat vind ik uh, buitengewoon ernstig. En, en dat u straks iets meer moet betalen voor uw biertje, vindt u dat vervelend? Nou, nogmaals, dat vind ik uh, niet de discussie. De discussie is dat, uh, dat de, de regering helemaal niet kijkt wat er in ons omringde landen gebeurt. Ja. En als je zo pro-Europees bent, stem dan allereerst eens de btw 2 en de ze op elkaar af. Ja. Dat is nou echt iets wat je Europees moet aanpakken. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, met uh, Roel de Ruiter spreekt u. Meneer de Ruiter. Ik vind het goed dat het alcoholaccijns omhoog gaat. Aan de andere kant vind ik dat men het alcoholgebruik terug moet dringen. Want 40% van de ziekenhuisbehandelingen en opnames zijn alcoholgerelateerd. En in Amerika betaalt iemand die alcohol gebruikt en rookt en overgewicht heeft. een behoorlijk bedrag meer dan ziektekostenpremie, En ik denk dat dat de mensen. het dus toe aan kan zetten. om het gigantisch hoge alcoholgebruik. want uw gas die bagatelliseert enorm. in Nederland terug te dringen. Het gaat dus. en dat, en dat geeft ook. Economische nadelen, maar ook economische voordelen eh, ten aanzien van gezondere mensen en minder ziekenhuiskosten. Ja, oké, okay, dank u wel. Stamppot.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Jan Parmentier uit Hengelo. Uh, een paar maanden geleden stond er in de kranten door de, de, voor, de laatste verhoging, geloof ik januari, uh, dat er toch zoveel minder omzet is, dat de regering minder heeft gevangen, hoewel de excins zijn verhoogd. Dus uh, de weg van de diminishing returns noemen ze dat zo mooi in het buitenland. Aha, dus als dat, als dat de inzet is, van we uh, willen op die manier wat meer geld in de kas krijgen, nou, dan hoeft als... dat helemaal niet te werken dus. Nee, nee, maar als ze dus wat meer geld in de kas uh, willen hebben, dan moeten ze heb ik wel een goed advies voor ze. Dus vier weken geleden stond er, groot, grote er een grote kop in, het ze gaven een onderzoek, 22 miljard... Uh, uh, verpest per jaar door het slapwerk van ambtenaren. Dat doet uh, de organisatie waar ik, uh, we werken al ah. onderzoek naar. Laten ze daar eens wat aan doen. Ja, precies. En er zijn nog andere dingen, dan kunnen ze misschien wel 30 of 35 miljard besparen. Dan hoeven en de dat... act niet omhoog in ieder geval. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, met de HZ Breda, ja, in principe ben ik, wel, uh, ben ik wel een voorstander van dat act dat belasting op bier... Verhoogd wordt toch? Uh, ik vind het bijvoorbeeld onbegrijpelijk. Bij een Albert Heijn. Da, da, da, daar krijgen ook euro-shopper bier kopen voor 20 of 25 cent per flesje. Waarom moet dat zo spotgoedkoop zijn? Is, is dat wel lekker? Hè? Ik drink zelf heel weinig bier hoor. Maar is dat ook lekker bier of niet? Het uh, uh, is normaal bier. Ik heb het ook wel eens een, keer, ik heb ook wel eens een keertje gedronken. Oh, ja. Maar inderdaad, het probleem van de zuipende jeugd, et cetera, dat is behoorlijk groot. En ja, als je accentje gaat volgen, ja, er de, de, de gebeurt niet in één keer een uh, dat die Joost er dan vanaf is en dat het allemaal minder geld kost enzovoorts. Maar ik denk toch wel uiteindelijk dat het een beetje in de goede richting helpt. Verder, de, wat de vorige spreker ook zei, de belasting op al dat soort dingen meer Europees maken. Ja, oké. Okay. Dat, dat, dat had ik te zeggen. Dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, met uh, half morgen om te teleur. Ja, ik ben hier niet voordat ik Den Haag naar het teleur verhuisd hoor. Om, ik uh, ik wou net te... zeggen, waar krijgen we nou? Ja, oh. <laughs> nee. nee, maar ik gebruik het wel trouwens. Dat, uh, laat ik dat voorop stellen. Als, als je naar België, dan zie je niet zo gek ver vandaan. En dat, kijk, dat is dus ook te, de Belastingdienst moet, moet niet, uh, tenminste, de, de overheid moet via de Belastingdienst niet een opvoedende taak gaan uitoefenen. Want dat is de taak van de Belastingdienst natuurlijk niet. Dat, dat heeft dus geen enkele zin. Ja. Ja, u hebt de uh, Halmans ook al horen zeggen, die zegt van ja, dat is een uh, ding wat er nu bij. Gehaald wordt, maar het gaat in eerste instantie natuurlijk toch om die accijns te verhogen en, en zo de te spekken. Ja, maar je krijgt dus dat ramp dat, dat de grensgebieden waarbij dus ook toe horen, dat dat niet gewoon alles in België gaat halen. Ik denk ook in België, dat, is, dat gaat dus jammer voor de, voor de Nederlandse overheid. Maar ik, ik doe niet anders als ik in ik heb ook een tijd in Limburg gewoond en dan ga je nou naar Aken inderdaad en omsteken. Oh. En het Duitse bier is echt wel goed hoor, dat heb ik wel dat heb ik geproefd. Wij zeiden vroeger aan boord, ik heb ook een tijd gevaren, dan, uh, bier was twee boterhammen een vleesje. Dus ja. we gingen een slokje eten, een slokje eten halen. Dat, uh, nou ik, Sommige jonge luiden zie ik dat ook doen. En ja, dan gaat inderdaad een groep over de scheef. Maar dan moet je de, dan moet, dat is een taak van de politie, dat is niet een taak van de Belastingdienst om dat aan te pakken. En, en wat vindt u van de economische argumenten die Halmans uh, noemt? Zegt van ja, straks uh, de hele Nederlandse bierbranche op zijn gat. nee. De, de, de economische, dat, ja, je krijgt natuurlijk inderdaad dat het toch, uh, dat het toch redelijk invloed heeft op nogmaals. Er dus is een groep mensen, die in, vooral in het Westen en zo, en die, die hebben die kans niet om uit te wijken. Dat, dus, maar ik, je moet het, uh, als je dat internationaal wil regelen, lief, met, moet je dat met belasting internationaal doen. Maar dit heeft gezien, je nee. krijgt nu altijd dat België en Duitsland, die lachen erom, die denken ook. Wij zien die Hollanders graag komen en, en die komen ook. Ja, dank u wel. Stappen NL, Goedemiddag, met een paar keer open Goeiedag. Um, ik ben tegen de, de accijnsverhoging. want het probleem wat ze hier proberen op te lossen, dat gaat niet werken. Ten eerste werd ik het helemaal eens met u tweede in, uh, in de studio dat, uh, dat, dat er uh, verlies zal zijn. Van, uh, dat mensen in België en, en Duitsland hun in inkopen, in inkopen gaan doen. En daarnaast, als het bedoeld is om, uh, om drankmisbruik te verminderen, um, je kan het zo duur maken als dat je wil. De jeugd zal altijd blijven drinken. Linksom of rechtsom. Als ze geen bier drinken, dan nemen ze dat sterkers. Maar dan worden per persoonlijke goedkoper. Ja, ja. Um, ja, dus, je dus hebt, je de gaat prijs. Ik ben horen zeggen dat, dat er niet gedronken wordt. Want er wordt echt zeven gedronken door sommige de, de, de groepen jongeren. Ja, zeker. Ja. Maar dat kan je niet voorkomen met een hoger accijns. Al maak je een tientje voor een biertje, maakt geen moer uit. Nee, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Jan de Jong, goeiemiddag. Mijn wegenbelasting is in tien jaar tijd 600% verhoogd. Verhoogd tot alcohol, maar. Aha. Dat is erger. U zegt ook van, dat gebeurt op andere vlakken ook. En dus Tuurlijk. ook in, in de alcoholbranche. Als ik op bier reed, bleef ik ook rijden. <laughs> ja, zelfs dan. Dank u wel. Stam.rel, goedemiddag. Goedemiddag, met Hannes. Ik was gistermiddag ook al bij je. Ja. Toen heb ik mezelf ook maar uh, ervaringsdeskundige uh, genoemd. Ik ben uh, heel trots op het feit dat ik alcoholist in rusten ben. Ik heb uh, alle ellende van alcohol van alle kanten gezien. Heb in de hulpverlening de andere kant gezien. Wij steken in Nederland nog steeds enorm onze kop in het zand. Ik heb het gisteren over de jeugd gehad. Maar wij praten niet over die groep daaronder. Dat zijn de volwassenen die gewoon structureel iedere dag thuis drinken. Ja. En niet een flesje, maar het is tegenwoordig gewoon heel normaal dat er s'avonds een fles wijn naar binnen gaat. En... De maatschappelijke gevolgen van dat alcoholgebruik, want dan praten we misschien niet over misbruik in de zin dat iedereen daarvan iedere dag dronken is. Maar de maatschappelijke gevolgen en de gevolgen voor de gezondheidszorg die zijn zo enorm dat ik denk alles wat je kan doen om een bijdrage te leveren om dit probleem beheersbaarder te krijgen en bij de jeugd. It is dat er net al eerder gezegd, uh, bij de Aldi heb je ook voor 20 eurocent een blikje bier. Dan kan je er heel veel van kopen hoor. Voor je zakgeld heb ik uit ervaring bij al die jongens gezien. Ja, ja. Dat je dat ontmoedigt. Maar mijn grootste raad is, en dat zeg ik uit de grond van mijn hart, laten we in godsnaam eens ophouden met elkaar wijs te maken dat er in Nederland niet structureel een enorm alcoholprobleem is. Ja, okay. En alle ellende die dat in alle gezinnen... ...voor vrouwen en kinderen met name veroorzaakt. Oké. Okay. Uh, dank u wel voor de bellen. Ik beloof dat we volgende, voor morgen een ander onderwerp kiezen. Oké. Okay. Het gaat, gaat eens een keer niet over alcohol. Uh, dank u wel. Uh, gisteren spraken we namelijk naar aanleiding van die oo toestand ...en de alcoholbranche die opriep om dat programma niet te doen. Uh, meneer Holmans u hebt meegeluisterd. Directeur van ja. Gulpende Brouwerij. Een van de brouwerijen. Uh, niet de grootste in Nederland, maar wel een, een, een leuke uh, in Limburg. Uh, wat, wat vindt u van de reacties? Nou ja, wat ik, uh, wat ik meen te horen is inderdaad toch de zorg voor het misbruik. Daar is deze maatregel niet voor bedoeld. Zoals ik eerder zei, dit is, een, dit is puur een accijnsmaatregel, een fiscale maatregel. Uh, ik, ik deel ook uh, de gedachten over het misbruik. Ik vind dat we echt uh, daar meer dan 200 aandacht voor moeten hebben. En dat gebeurt ook. De Nederlandse brouwers nog, want zijn daar heel bewust mee bezig en hebben ook resultaten geboekt. Ik, ik krijg ook de indruk dat mensen toch vaak nog met uh, cijfers en gedachten rondlopen van een aantal jaren geleden. Als je nu naar de feiten kijkt, dan zijn we qua alcoholconsumptie uh, op acht na het minst gebruikend land in Europa. Er zijn 30, 35 landen waar de alcoholconsumptie structureel hoger ligt. Uh, onze successen en dat bedoel ik mee de successen die we gezamenlijk met alle uh, stakeholders bereikt hebben... ...op het gebied van het terugdringen van het binge drinken, et cetera. Ja. Ze zijn er wel degelijk. Zijn we daar tevreden over? Nee... Maar er is wel een stap gezet en ja. we moeten daar op die weg doorgaan. Uiteindelijk, dat is echt mijn overtuiging. Het gaat erom dat we de maatschappelijke norm... die moeten we proberen te, om te buigen ja. naar een verantwoorde bierconsumptie. Goed, goed, dat is het ene punt. Uh, het andere is dus inderdaad die, die accijnsverhoging. En daarvan zeggen dus mensen inderdaad... Uh, het heeft geen enkele zin om dat alleen in Nederland te doen. Nee. Die zijn het dus met u eens, uh, want die ja. zeggen van het moet gewoon Europees. Ja. ja, goed, dat was ook een van uw stellingen. En als dat een fair, uh, een fair uh, tarief zou zijn voor heel Europa... zou het natuurlijk fantastisch zijn... Maar uh, ik vraag me af of dat realistisch is. Gezien uh, ja, toch wel de grote onderscheiden die nu, nu zijn. En landen met een biertraditie zoals dus Duitsland. Ik kan me niet voorstellen dat die bereid zijn om hun niveau op te krikken naar het niveau van Nederland. Aha. Dus dat zal nog een hele lange weg worden. Uh, en dan lopen dus die promotieteams rond hè, vanuit die campagne waar we het in het begin al even over hadden. Ja. Uh, nou ja, dus mensen zullen ermee geconfronteerd worden. Maar als dit dus doorgaat en, en doorgezet wordt, dan vreest u dat er in de bierbranche klappen gaan vallen. Nou, Goed, dat is niet iets wat wij geconstateerd hebben. Er is gewoon door externe organisaties serieus onderzoek naar gedaan. En dat betekent gewoon verlies van arbeidsplaatsen. En voor de overheid direct verlies aan, aan accijnsopbrengst en aan btw-opbrengst. Allerlei neveneffecten, zoals net ook al aangehaald. Mensen gaan nog meer in het buitenland tanken. Nemen daar ook een kratje bier mee. En, ja. en ook in andere levensmiddelen. Ja. Dus per saldo... Gaat het niet wel, uh, Nog één vraag van de luisteraar, die komt hier op het allerlaatste moment binnen. Misschien kort antwoord even. Uh, die vraagt zich af waarom alcoholvrije bier, dus zonder accijns, toch duurder is. Hoe kan dat? Dan moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Want wij maken geen alcoholvrij bier. <laughs> dus ik ken niet, niet de kostenstructuur van alcoholvrij bier. <laughs> Oké. Okay. nou ja, Misschien dat daar inderdaad meer productiekosten in zit of zoiets. Uh, goed. Die vraag laten we even staan. En die komen we dan op een andere manier wel, wel tegen. Uh, dank dat u even meedeedt in Stam.nl. John Holmans, directeur van ja. Gulpener dus. Uh, u kunt blijven reageren op onze site. Daar staat die stelling nog de hele middag op. Al dan niet met een biertje erbij. Uh, meer dan duizend mensen gestemd. 35% eens met de stelling. 65%...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 Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie... en luister zondagavond vanaf 9 uur naar Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goedemiddag, met k Kan ik u helpen? Kloten. Uh, pardon? Oh, sorry. Kloten is Witserland. Daar oh. moet ik zijn voor zaken. En nu zag ik zo'n businessabonnement met heel veel bellen en internetten in heel Europa. Uh.